Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vier verdachten van de Eritrese rellen in Den Haag staan voor de rechter. In februari gingen voor en tegenstanders van de regering van Eritrea... elkaar te lijf bij een zalencentrum. Er werd brand gesticht en met stenen gegooid naar de politie. Deze journalist heeft zelf Eritrese roots... en vertelt dat een van de verdachten van vandaag... een belangrijke man was tijdens de rellen. Volgens de officier van justitie heeft hij een leidende rol gehad... In het uh, organiseren, maar ook in het begeleiden, zelf ook aanvallen, van uh, bussen, van het gebouw aan, uh, rondom uh, de Fruitweg in uh in Den Haag, de operazaal, Dus dat is zijn rol geweest. 29 agenten raakten gewond en er was veel schade. 26 mensen werden opgepakt. Een deel van hen werd eerder al veroordeeld tot gevangenisstraffen... en moet een schadevergoeding betalen. De Oostenrijkse politiek maakt zich zorgen... nadat er vorige week op een nippertje een aanslag is voorkomen... bij een Taylor Swift-concert. Een man van 19 heeft bekend dat hij zichzelf wilde opblazen bij dat concert in Wenen. Oostenrijk kwam pas op het spoor. nadat een ander land, waarschijnlijk Amerika, waarschuwde dat hij iets van plan was. Dat vertelt correspondent Gien Meteen na het voorkomen van die aanslag ja, beklaagden de veiligheidsdiensten zich ook dat ze zelf te weinig middelen hebben. om zo'n aanslagdreiging op het spoor te komen. Dat ze dus afhankelijk zijn van buitenlandse diensten die meer middelen tot hun beschikking hebben. Ze willen onder meer makkelijker kunnen meelezen met chatdiensten. En een nummer van 14 jaar oud gaat sinds dit weekend ineens weer keihard op de streamingdiensten. Het gaat om deze... Het gaat om Night Call van Kavinsky. Het is het meest gechazemde nummer op één dag ooit. Nog nooit eerder probeerden zoveel mensen de titel van het nummer te achterhalen door die app. Kavinsky mocht optreden tijdens de afsluitingsceremonie van de Olympische Spelen... en draaide onder meer dus Night Call. Ook tijdens de shows van Phoenix, Billie Eilish, Rattle Chili Peppers en Snoop Dogg... draaide Shazam over uren. Het weer nog veel grijs en af en toe buien. Op sommige plekken kan er ook onweer bij zitten. Het wordt 21 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB. We op de ringweg Amsterdam, de A10. Daar staat tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Slotevaart 5 kilometer. En tot zo voor de verkeersinformatie.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 Alleen daar word ik al blij van. Zelfgelooflijk nummer Herb Albert en zijn tijuana En als ze zich afvragen hoe heet dat nummer nou, is dus de Tijuana Taxi. Jawel. Hoef je niet te lopen? Ja, Herb, je, je mag straks uh, derde uur mag je ook nog een keer terugkomen. Of wat mij betreft mag je altijd terugkomen. Ik vind het zo gezellige muziek, dit. Ja. Wordt er eh, wordt niet bij gezongen. Oh ja, één nummer wel. Uh, you see this guy, this guy's in love with you. Dat is uh, van Bert Becker, en Bert Bacharach. Ja, daar heeft Treintje Oosterhuis ook allemaal muziek van opgenomen. Maar goed, dan moet ik dan niet zingen, want dan haakt uh, u af. Dat voelt uh, dat, gewoon... Uh, voel ik op mijn klomp al aan. Ik heb geen eens klompen aan. En dat is ook moeilijk uh, lopen op klompen. Hè? De, de, de, je kan er wel op lopen, zo in het boerenland. Maar als je een stuk moet afleggen, dan uh, valt het tegen. Maar de wolkers, luisteraars, de wolkers... die hebben daar helemaal geen moeite mee. Die lopen zo met die klompen zo dwars door het veld heen. Hoewel ze dan zingen over... There's no more corn on the Brazos. Er is helemaal geen koren meer te bekennen op die Brazos. Wat moeten we nou, Willem? Want jij hebt het aangevraagd, jongen... Willem Bruis, mijn goede collega. Nou, ik wil even kijken of die, uh, die gasten, die staan uh, ja, die, die weer te treuzelen natuurlijk. Oh, dat heb je met die walkers natuurlijk, die staan altijd te treuzelen. Nou, Willem, daar komt hij alsnog hoor. Ik had het beloofd, dus uh, walkers, kom op man, hè. Hé, hé. Ja. Er speelt er nog een mooi fluit ook. Oh. Van fluit volgende week. That believes till he went storm blind. find many dead men on every turn of the road. to dry Uit Limburg, hier in je programma, ja, dan loopt het altijd natuurlijk. Hoewel er geen koren meer op de Brazil staat. Dan nou, moet maar een broodje bij de bakker kopen. Gewoon, uh, ja, die, uh, de bakker, die had hier in Zandvoort nog wat gehoren hoor. Dus uh, je kan hier nog wel een broodje kopen. De Walkers uit Limburg, een uh, plaat gedateerd uh, 1971, zie ik op het scherm. Dat is een tijdje geleden, toen was ik 24, luisteraars. Ja, toen was ik nog piepjong, piep, piepjong duifje. Maar ik koer al wel, hoor. Keihard koer, joh. Ik zat altijd op scheve Op het koerhuis zat ik ook altijd natuurlijk only Zeker eenzaam word ervan als je dan naar nou luistert, eh, luisteraars. Maar eh, dan heb ik altijd voor u nog het liefdesthema. <middels> wat ben je de wit? Ben je de wit? Kennen jullie? Die grote, dikke neger achter die uh, toetsen. I take you just the way you are, dat vindt hij ook, maar uh, dit is wat anders. Ja, ik weet het orkest Love Unlimited heet. Dat is natuurlijk Barry White met zijn fenomenele, finale uh, orkest. En ik heb een, uh, volgens mij een bellen. Goeiemorgen. Hé, hey, oude vriend. Hé, hey. dit is een bekende stem. Goedemorgen, ik hoorde de walkers. Daarna hoorde ik Barry White. Hé, hey, iemand, iemand die, die... Ik heb vast mijn harde mijn schijf laten liggen of zo. Wat is er met je harde schijf? Is die, is die gebroken? Nou, nee, ik denk gewoon bekende muziek allemaal. Denk, wat is dit nou? Nou, als jouw harde schijf... Oh, duiven aan het draaien. Nee, nu begrijp ik het. Ja, nee, maar als jouw harde schijf stuk is, dan kan ik het daar nooit gebruik van maken natuurlijk. Ja, maar die stukken zijn jouw woorden, vriend. Niet de mijne. Ik heb dat niet in mijn mond <lacht> genomen, natuurlijk. <lacht> nee ja, Wim, het is fantastisch. jongen. Lekker, lekkere muziek allemaal wat erop staat? Het is allemaal heel fijn, ja. Jawel. Ja, ja jawel, jawel. Ja, jij zit lekker in de koeling, zie ik, met die analoge Erco uh, met propellers. Ja, maar, ja, ja, ja ik, uh, ik heb je ook uh, net Schiphol gebeld of ik mag opstijgen zo. Dan ja. moet ik twee propellers in elke hand, hè? dus uh, elke hand ja. één. Elke hand één. En, elke, ja, en dan kan ik zo opstijgen, dan is het, uh, ja. Ja, ik zou wel oppassen als je in elke hand een propeller houdt. Ik weet hoe vaak je naar de wc moet, ik weet ook hoe groot die wc is, dat je niet met die propellers eruit en eruit tikt natuurlijk. <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja Maar je, ook. Bent, uh, je bent er wel lekker uh, Lekker bezig, joh uh, Nou, dat is gaat leuk. weer helemaal geweldig ik, Nou, ik, ik, ik hou van gezelligheid Dat weet je Ja, ja nou, ja. Ik, ik hou niet zo van vlees Maar een geitje op zijn tijd, ja hoor <laughs> Ja, ja, ja, uh, ja maar, uh, Goed dat ik uh, Dat ik even bel, eigenlijk Want, uh, ja, misschien uh, ja, Anders moet ik het weer op een andere manier bekend worden uh, maken Maar uh, jij noemde al de formule 1 ja ja, ja, ja, ja, ja. Dan hebben de boys geen uitzending, hè? Nee, dan hebben de boys geen uitzending. Er zal ongetwijfeld wel, wel iets komen vanuit, uh, vanuit uh, de ZFM, denk ik. Ik weet het, ik heb totaal geen idee. Alleen wij zullen schitteren door aanwezigheid. Ja, ja, ja, want ja, die races gaan dan voor. Dat, dat, dat, heel Zandvoort wordt dan in beslag genomen door de Grand Prix. Ja, door de Grand Prix. Uh, en, en ja, nou, ja. Is dat nou hetzelfde als dit, Willem? De je gaan het weer mee maken, je gaat het weer mee maken. Is dat nou hetzelfde, de Grand Prix? Ja, ongeveer wel. <laughs> Ingevo ja, oh, ja. ja, nee, dat vind, ik, uh, ja, dat vind ik heel erg ja. En hoe acht jij de kans voor Max Verstappen dit jaar? Ik hoop niet. Hoezo? Nou, gewoon. Iedereen heeft zijn favoriet hoor. Oh, je, je hebt een en, on... voor, en voor die. Ik snap wel dat, ze, dat die jongen halen ze binnen natuurlijk, maar. Ja, ik vind, weet uh, je, verandering van spijt doet eten en dan vind ik de Formule 1 in één keer weer een stuk leuker, want het is niet altijd dezelfde die wint. Mm -hmm. Ja, maar ja. En, uh, Kijk, oh, ik... eerder was het zo uh, in mijn simpele beleving van Formule 1 kijken. Uh, je ziet de start zie je en daarna dan uh, rijdt er eentje voorop en hij blijft voorop rijden. En ja. uiteindelijk wint hij ook en dat weet je al voordat de race volledig afgelopen is. Ja, dus dan is de spanning eigenlijk al weg. De spanning is dan een beetje weg. ja ja, ja. Dan is het alleen nog maar nou, bier, ik, uh, bierlaaien. Ik blijf, ik blijf de sport volgen, hoor. En ik gun uh, die gozer het allerbeste. Alleen, uh, ja, zo. Even ja. kijken. Alsjeblieft, moet ik een handtekening ja, hebben, hè? He? Ja, ik heb en, en dan ben je dus live, live je er even getuigen van dat ik ook mijn werk nog aan het doen ben. Oh ja. Fantastisch. Want ik ben, ik ben, ik ben hartstikke druk, jongen, dus... Uh... Maar kijk je wel wat je tekent, want ik hoor nou handtekeningen zetten. Nou, de laatste keer dat ik iets getekend heb, heeft me 20 jaar van mijn leven gekost. Dat doe ik nooit meer weer. Huh. Oké. Okay. Nou, Willem, -jongen, bedankt voor het bellen. Ja, dat is goed, man. Als... Ik kijk, streek steek jou binnen, komt me weer. Kom goed. Helemaal goed. Dank je wel. Hoi, hoi. Hoi. Hoi. Hoi. If you should tell me that I'll always be. The one you'll always love so true. you, I could easily, I could easily fall in love with you. It wasn't long ago I saw you there, but even then I thought I knew that given half a chance I'd easily. with you I've been too long on my own summer now I've been too long by myself I couldn't feel more lonesome now if I was left on the shelf smile, you're smiling now And please don't let me see you blue Then I can tell you oh so easily I could easily fall in love with you I've been too long on my own someday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 I in Nou, namens Cliff Richards, hij kan heel gemakkelijk verliefd op je worden, dames of heren. Ja, het wordt ooit. dat mag ook tegenwoordig, hè. Je heren op heren, maar ook dames op dames, mag ook. Gemengd bedrijf, alles mag. Uh, tijd voor een stukje klassiek. We gaan klassieke muziek uh, draaien. En dan dacht ik meteen aan opera. Hey, bris, Where we gonna have them all It seems a bit so precious now we can enjoy it for a while So let's go to the opera Listen to that silly crowd <laughs> Where the singing, And the There's Lacey so and Diane with much grace. Ah, Here, Romeo and Julia, making up at the Opera. Ah, so if you want to have some fun, I know where it can be done. So let's go to the Opera, a laugh about the silly crowd. <laughs>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 Loos, alsof hij niet weg is geweest, luisteraars. Ik heb heel veel met de mannen mogen samenwerken. Fantastische zanger natuurlijk en een hele leuke band. De Dizzy Man's Band met die Opera. Sjaak ligt begraven in Beverwijk op een natuurbegraafplaats. Hij kwam al op jonge leeftijd, helaas plotseling om het leven. Uh, wat precies de oorzaak is geweest, dat uh, weet ik niet. Uh, nou ja, daar moeten we het ook niet over hebben. Goede herinneringen bewaar ik aan hem, want uh, samen met Ruud Jansen hebben we heel veel gespeeld... Met Sjaak en ook uh, repertoire van uh, Blood, Sweat and Tears en, en uh, ja, Jazzy Dinges. Joe Cocker natuurlijk, daar was hij ook heel sterk in. Kon hij allemaal precies uh, imiteren, daar had hij echt een stem voor. We gaan uh, nog even een nummertje draaien en dan weer naar Cabaret. Lekker even hip shaken met swing blue jeans. Ik zei het al, tijd voor Cabaret. We gaan luisteren naar Herman Vinkers en die heeft iets met papegaaien, geloof ik. De papegaai. De papegaai werkt als volgt: je roept iets tegen zo'n beest en een paar tellen later hoor je precies datgene wat je zo even geroepen hebt weer terugklinken. Ik zal het u demonstreren. Larre? Larre? Ja? Hey, Ja. Wat is nou ja? Dat is toch geen antwoord? Lorre. Zeg het eens. Kopje krauw, kopje krauw. Ja, ik hoor je wel. <laughs> Wat is dat nou? Kun jij mij verstaan? Je rare papegaai, praat me helemaal niet naar de grappen maken. Hij praat gewoon terug. Hoe is je naam? Lorre. Nee, zie je wel. Hoe zei je?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 Twee. Ja, dat trappen ze altijd weer in. Dat is zo leuk. Hij is toch niet zo intelligent als ik dacht hoor. Hoeveel is één maal één? Twee. Nee, dat is niet Hij uh, snapt het toch niet goed. Het is heel eenvoudig. Eenmaal maal één. Ik doe het je heel duidelijk voor. Hier komt hij. Ja, eenmaal maal één. Ik geef jou, papagaai, één maal één pinda. Oh, wat er dan is hè. Je maakt wat meer in zo'n kooitje.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 120 gepelde pinda's. Gepelde, hè? Let op, gepelde pinda's. 120, de bovenkant. De papagaai heeft van die 120 pinda's 1 derde op. Hoeveel pinda's heeft die papagaai dan nog in zijn bakje? 119 twee derde. 119 één derde, 119 twee derde, weer de één derde bij 120. Dus 120 met 1 derde is 119 twee derde. 190, hoe komt het dan mee? hier? 113 met 190, 200, Zo ver gaat het boekje niet, geloof ik hoor. <tie> nee, is niet goed. Waarom niet? Ja, dat wil ik gewoon niet. De vraag hier door berekenen, 2 en 2 is 4, waarom niet? En dan wil je in een leeg gewoon stellen dat je kapt, dat weet ik ook niet, is niet goed. Tuurlijk wel. Nee, dat is niet goed, dat moet 80 zijn. <tie> tachtig. Ja, dat moet 80 zijn. En ik kan het weten ook, want ik heb geregeld op de school een 10 gehaald.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 Ja, Herman Vinkers, een man met ontzettend talent voor het spelen met taal en nooit kwetsend. Altijd, ja, eigenlijk uniek vind ik die man. Fantastische cabaretier en altijd uh, trots op hem in mijn uitzending te mogen draaien. Ik word er helemaal ontroerd van, nee, natuurlijk niet. Dat is helemaal, dat is helemaal niet de bedoeling natuurlijk. Een ander kind gekregen Een jongen of een meisje Dat maakt niks uit van tevoren Geen dokter kan verklaren Waaraan het heeft gelegen Ze noemen het maar toeval Dat je anders bent geboren Kijk, Sarah lacht Sarah lacht. mag met overtuiging Kijk Sarah lacht Sarah laat, Sarah lacht Wat lacht ze mooi Zij had natuurlijk liever Een ander kind gekregen En grote bossen bloemen Niet alleen maar van het ziekenhuis haar ouders kwamen kijken, ze zeiden niet, ze zwegen. Ze bleven nog een uurtje, toen moesten ze weer met de bus naar huis. Kijk, Sarah lacht, Sarah lacht. Uit volle macht met overtuiging. Kijk, Sarah lacht, Sarah lacht. Zara lacht, wat lacht ze mooi. Ze krijgt natuurlijk later ook nog wel verdriet. En een schoonheid wordt het niet. En haar naam ligt ze nooit spellen. Als ze niemand overheeft, ze haar ouders overleeft. Ik saal al Ik saal al Ik Want lacht, lacht, lacht, lacht zo mooi Ik dacht, ik zou het van eigen bodem draaien. Dat was het Goede Doel met Sarah. Vrij onbekend, nummer, maar niet minder mooi. De spelletjes die mensen met elkaar spelen: sommige leuk, sommige helemaal niet zo leuk. Er werd toen al over gezongen in de jaren zestig. Door Joe South, The Games People Play. the day now Never meaning what they say now Never saying what they mean While is wallow in the hour In their ivory tower Still they covered up the flower And exactly the passion the same one La la la la Talking about you and me and the Boy, make one another break a heart and say, the Cross our hearts and we hope to die that the other way blame either one will ever give. So we gave and an we take, thinking about the things that might have been. Murder on I'm gonna teach you how to meditate, read your horoscope, cheat your and follow more the hell with hate. Come on, get on board. Whoa, la da, da, da, da. la la, la la la. About you and me, Wait a minute, look around, tell me what you see. What's happening to you and me? God grant me the serenity. Just remember who I am. Oh, 'cause you're giving up sanity for your Boy, pride and your penalty. Turn your back on humanity, oh, don't feel alive. South met de games People Play. Waar beeldige dames om te zien is Roemel nog een lekker boogie ook. Luister uit. Yes, sir, we can boogie. Met een zonder broekie. Zeg je nou duif. Bakeraad. We doen maar niet meer gaan slapen toe. Ja, die, die meiden houden wel vol, hè? Je moet er maar zin in hebben, dat hele nacht boekieën. Ja, kan ik een boekie over open doen, hoor? Ja, dat, ja goed, ja, iederste zin. The Everlasting Love. The Love Affair. Dat is niet goed genoeg. Kom op, iedereen op de vloer. Zet je handen op. Dat is beter. Kom op! Nou, het liedje heet Klap, klap, klap, klap. Dat wil ik nu wel verklappen. Het is een live versie, hier, luisteraars. Gone astray Deep in hurt When they go I went away Just when you You needed me so You won't regret Laten we maar even lekker drummen, die man. Lekker drum. <laughs> ja, het uh, duurt me even te lang dit. Ik hoop niet dat u me dat euvel duidt, want ik wil nog meer draaien. Er is nog meer lekkere muziek te horen. I took my down to Zoals de love potion nummer 9 van de The Searchers. up right here in the sink it smell like turn U zult me geloven of niet luisteren. Uit. Maar dit was Barry Manilow met uh, I can't help Falling in Love with You. Dat is natuurlijk een nummer van Elvis Presley. He. Dat kennen we van Elvis. Ga ik straks ook nog wel een nummertje van draaien. Dat uh, ga ik u beloven. Maar we moeten eerst er weer even uit voor nieuws en reclame. Want ik kijk op mijn klokje. En ik kan een klein beetje klokken kijken. Dus ik zie dat er nou 14, 13, 12 seconden over zijn. En zo tellen we af naar het nieuws en reclame. Ik kom zo nog een vol uur bij u terug